Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Oppositiepartijen D66 en SP vinden dat minister Hille een oordeel moet uitspreken... over zijn eigen handelen bij de mislukte evacuatie uit Libië. Tijdens het debat in de Tweede Kamer zei fractievoorzitter Pechtold van D66... dat Hille zichzelf te vaak buiten de discussie plaatst... en met de beschuldigende vinger naar anderen wijst. Harry van Bommel van de SP vroeg zich af of de minister wel in staat is... zichzelf een spiegel voor te houden. Gedoogpartner PVV is kritisch over de rol van de militaire inlichtingendienst MIVD. Die was op de zondag van de evacuatie moeilijk bereikbaar. Veel partijen hebben vragen over de noodzaak van de evacuatie van de Nederlandse ingenieur. Volgens de SP hadden de Libiërs met het grootste gemak de Nederlandse helikopter uit de lucht kunnen schieten. D66 vindt dat er niet meer gesproken kan worden van inschattingsfouten omdat er op vele momenten verkeerde beslissingen zijn genomen. Later vanavond antwoordt het kabinet op de vragen van de Kamer. In Londen hebben veertig landen afgesproken dat ze een contactgroep oprichten die de acties in Libië politiek gaan coördineren. De groep zal actief zijn totdat aan alle voorwaarden in de VN-resolutie over Libië is voldaan. Eerstvolgende bijeenkomst is in Qatar. In Londen praten veertig landen en organisaties over het vervolg van de militaire operatie in Libië. Ook wordt gesproken over de vraag of kolonel Gaddafi asiel moet worden aangeboden in een ander Afrikaans land. Bij een aanslag in de Iraakse stad Tikrit zijn tientallen doden gevallen. Gewapende mannen bestormden een gebouw van het provinciaal bestuur. Buiten liet iemand een bomgordel ontploffen, waarna het gebouw werd aangevallen door gewapende mannen in legerkleding. Bij een vuurgevecht met bewakers kwamen zeker 38 mensen om het leven, onder wie drie provinciaal bestuurders en een journalist. Tikrit ligt 150 kilometer van Bagdad en is de geboortestad van de vroegere dictator van Irak, Saddam Hussein.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 we hebben met haar veel samenwerken en programma op de televisie, bijvoorbeeld in één dag. Model en het leek me wel leuk om meiden, jonge meiden die het leuk vinden of uh, ouderen uh, mm. zich een dag mooi willen laten maken, een paar mooie foto's van zichzelf ze uh, ja, <laughs> ja, willen hebben. Nou, geweldig, dat is wel heel iets speciaals. Ja.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 ja dan kijk je eigenlijk naar de veerkracht van het haar in hm. wat het nodig heeft oké okay. nou oh, dat is wel iets nieuws dat ken ik nog niet wat goed en dat pas je dus de producten op aan en die kan je erin doen maar je kan het ook kopen ja Nou, dat is handig om te weten en uh, je deed ook iets van metamorphoses vertel daar eens wat van ja uh, metamorfosis. ja die doen we ook uh, dat is een, uh, eigenlijk een nou, halve dag bij ons uh, krijg je een kleuranalyse bespreken we het kapsel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 ja. En welke ondernemers waren dat? Iets van kleding of andere dingen? Uh, kleding, ja. Uh, Drommel, uh, make-up. We uh, kregen ook van... Uh, uh, hoe heet het? <laughs> ja, nou ja, allerlei kledingzaken misschien. Kledingzaken en ja. uh, parfumerie, uh, Moerenburg. Oh ja. En ja, uh, ja die hebben ook meegeholpen trouwens met make-up. Moerenburg. Ja, en de kledingzaken, die hebben we nog meer meegehaald. Uh, uh, Sectime. Hm. Ja. ja, en dat soort, die mensen samen, die maken dan een hele leuke uh, ja. Ja, show, kan je het ja. zo noemen? misschien dat het in de op ons allemaal weer gekomen. Ja, was het een groot succes voor Zandvoort dat? Uh, ja, het was wel heel druk. Ja, het hm. was wel, uh, wel leuk. Maar <laughs> uh, misschien ja. hadden we het uh, een lukkere locatie nog iets groter moeten hebben. Ja, het er kwamen even zoveel even mensen op al. Ja, en ik heb wel wat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 I'll live for me. So far. Thank you.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 It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new dawn, it's a new Goedenavond, uh, luisteraars. Hartelijk welkom bij uh, een live uitzending van de Zandvoerse Gemeenteraad. Ja. Uh, goedenavond, Don, Pascal, Kordraaier ook. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, ja, dat het is. jullie er zijn. <laughs> uh, Eigenlijk een, euh, hebben we vanavond een hele kleine agenda doen. Wordt de makkie, Joop? ook mag het open. Ja, ja We uh, hebben natuurlijk de normale dingen opening, loting, ingekomen ja. stukken. Ja. We willen wel eens een keer over wat gepraat worden en het vaststellen van een agenda. Ja. Natuurlijk. Ik denk de ingekomen stukken, sommige, de afdoeningen. Ja, sommige, de meestal gaat het... Een moet je we, we moeten wat gezegd worden. Ja, namenstukken drank en horecaverordening wordt een namenstuk. Nou ja. ja, dus voor niet-alcoholische dranken in een niet-alcoholisch ja. café. Dat is, het, het is toch te, of te gek. Of geen spreekt Dus Het was ook te gek dat je dat vroeger moest hebben. We hebben vergunning aan, vergunning ja. bij. hier. En de overdracht van een stukje budget van het ene jaar op het andere. Overal. Voor de logische En de, de het, zaken? Een geheimzinnige grondexploitatie van de Middenboulevard, op. Ja, als dat nog. Als dat inderdaad. Want de fracties mogen daar absoluut nog. Zo voor zeggen als ze dat zouden willen, moeten ze van tevoren aangeven, natuurlijk bij het vaststellen van de agenda. Ja. En het gaat over achterliggende stukken die geheim zijn, dan gaan we toch even eruit. Ja, dan moeten we eruit. Ja, nou ja. Daar ontkomen wij niet aan. Maar de echte agenda bestaat maar uit twee stukken. Ja. Ja, ja, ja, een wegsleepverordening voor Zandvoort, die was er al. Ja. maar ze gaan uh, waarschijnlijk de boetes en de. En ja, is, hij is betalen. aangepast na, naar gaan de verhogen, standaarden. Zo, ja. Ja. Ja. ja, en uh, ja, uh, al, ik ben bij die commissie, ik heb naar die commissievergadering geluisterd en uh, ja, we Zebavits die hield het voetbalstuk. Die zei: Ik wil dat toch nog bespreken met mijn uh, fractie. Mm -hmm. Steunfracties noemde die dat. En uh, daar uh, wat wil ik nog op terugkomen. Ja. Dus dat ja. is dan vanavond. En. Dan hebben we natuurlijk de regionale bereikbaarheidsvisie. Ja, het is een visie. Het is een visie waar... Uh, ik sprak eventjes Sociaal Zandvoort vanavond uh, voor de vergadering. Uh, wel wat opmerkingen wil maken. Omdat daar de buslijnen 80 en 81 eigenlijk in vergeten zijn. Ja. En dat is toch ook een stukje bereikbaarheid. Dat lijkt mij wel. In ieder geval voor Zandvoort. Ja, voor Zandvoort. Dus uh, daar wil ik toch nog wel... Uh, en over de haalbaarheid van de planningen. Ja. Ja, ja, ja, of dat ja. al in 2030 allemaal voor elkaar kan zijn wat ze willen. Nou, uh, als je dan dat, dat stuk doorneemt... Dan dan, dan moet er nog wel een gebeuren, ja, gebeuren. Ja, jij had het over een rondweg. Een rondweg, en dan, een... Nou, ja, rond rondweg, een rondweg, Het gaat meer dan tien jaar duren ja, voor nee, je de eerste schop in de grond kunt Nou, doen. dan mag je blij zijn, ja. denk ik. Ja. Maar goed, eh, vanmiddag had Belinda Geurason op haar tweetpagina, op Twitter, had ze het al over twee, agenda, twee bespreekstukken die eigenlijk hamerstukken hadden moeten zijn. Ja. Dan hadden we hier niet eens gezeten. Ja, heel even, tien minuten. Had ze een planning voor de eindtijd van de raad? zij zegt: uh, negen uur klaar. Oké, okay, nou houden we het <laughs> dus eruit. Ik, ik tekende ervoor. Ik heb, ik heb het in ieder geval gemeld. Van, uh, uh, dan, uh, dan hebben we misschien nog een record. Ja. En ze zegt: nou, dan moet er een groot stuk ja. in de krant. Uh, San breekt Zeraad breekt uh, record. Nou, dat, ja. zullen nou dat zullen we dan nog wel zien. zullen we dan nog doen. <laughs> Eén minuut over negen, Belinda, dan heb je geen recht van spreken meer. Ja. En Pascal, hoe uh, is het? Gaat goed met jou? Ja, het gaat goed. Uh, we hebben natuurlijk hartstikke druk weekend achter de rug gehad ja, voor ZFM's einde. En ja, uh, ja ik uh, ja, want jij had, ben uh, nog steeds een klein beetje aan het bijkomen ervan. Dat is je had de ja. technische leiding ja, over daar.